Deze weg en overal zijn zuilen, cirkels van jongetjes en meisjes, zilver belletje in het zwembad waar je mee mag dansen, ondergedompeld en de ruimte volgezogen. Maar wij horen hier niet als wel, starend met de ogen dicht. Slechts wanneer we naar voren leunen, zullen we stappen en al gaande kom je altijd mensen tegen.